kok met het NOS Journaal. In Parijs moeten vanaf dinsdag alle cafés en barretjes sluiten... vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Restaurants mogen wel onder strikte voorwaarden open blijven... melden Franse media. Voor de hoofdstad en drie aangrenzende departementen... geldt sinds vandaag de hoogste alarmfase. Morgen komt de burgemeester van Parijs met meer informatie... over die nieuwe coronamaatregelen. Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn er meer dan 1 miljoen coronapatiënten overleden. Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins University. De meeste besmette personen zijn hersteld van COVID-19... maar veel ex-patiënten blijven last houden van bijvoorbeeld kortademigheid en vermoeidheid. Met ruim 7,4 miljoen positief geteste mensen en ruim 209.000 doden... is de VS het zwaarst getroffen. De toestand van president Trump is de laatste 24 uur verder vooruit gegaan. Dat heeft zijn lijfarts gezegd op een persconferentie bij het Walter Reed Hospitaal. Hij gaf toe dat Trump vrijdagochtend hoge koorts had en extra zuurstof kreeg toegediend. Gisteren daalde zijn zuurstofniveau opnieuw, waarop hij een ontstekingsremmer kreeg om het zuurstofgehalte op peil te krijgen. Inmiddels zou Trump koortsvrij zijn en ook zijn vitale organen werken goed. Mogelijk kan hij morgen alweer terug naar het Witte Huis. Interieurontwerper Jan de Bouffrie is vanochtend in zijn woonplaats naar de overleden. Hij was al enige tijd ziek en leed onder meer aan prostaatkanker. De ontwerper brak in 1969 door met zijn kubusbank en werd bekend door zijn strakke ontwerpen met veel wit. Hij werkte voor verschillende bedrijven en ontwierp onder andere verlichting, behang en buitenmeubels. Ook kwam hij regelmatig in conflict met de fiscus. Jan de Bouffrie was 78 jaar. Het weer, er zijn enkele opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen is het dan bewolkt met lokaal wat lichte regen. In het middag komen in het hele land buien voor, in het westen mogelijk met onweer. En dan wordt het opnieuw zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij Peaceful Radio Show 1406. Al Kahn is een Duitse artiest. Of, ja, zijn naam verraadt hij in ieder geval niet. Hij um, is een, een Duitse meneer, 74 jaar. Hij maakt nog steeds muziek, schrijft boeken. Hij uh, heeft natuurlijk een eigen website. Uh, kan je vinden op uh, peacefulradio.info. Once Again the Night, zo heet dit laatste album van hem en daarna, dat komt volgende week komt nog The Best of All Groomer Khan het tweede album, wat nieuw is is uh, Benet de Zen van Chris Fields ja, Time Will Tell, dat is uh, de track die ik straks ga draaien voor je, eens even kijken wat nog andere uh, Grace van uh, Paul Afgrinius uh, de Griek is een, uh, een album wat langskomt en uh, die heeft destijds een award gewonnen, een muzikaal award. Eens even kijken, en dan natuurlijk uh, Trine Opsal nog met een album en we sluiten af met uh, Cheryl Biel Engelhardt met Lumanieri. Goed, pieceforradio.info, daar vind je het allemaal, veel luisterplezier. Oh Angelina. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com.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 There's no need to worry Walk slowly wipe away those tears This love inside you leaves no room for fear.